10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voor de tweede keer in een week tijd... heeft Israël een luchtaanval uitgevoerd op Syrische militaire doelen. Volgens Syrië zijn bij de aanval vannacht drie militairen om het leven gekomen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval... en zegt dat het een reactie is op beschietingen van de golan een paar uur eerder. Volgens Israël was het Syrische leger daar verantwoordelijk voor. In het Indiaanse deel van de Himalaya worden acht bergbeklimmers vermist... Ze hoorden bij een groep van twaalf klimmers. Vier groepsleden waren eerder teruggegaan en sloegen alarm... toen de anderen niet terugkeerden in het basiskamp. Waarschijnlijk zijn ze door een lawine getroffen. De groep vermisten bestaat uit vier Britten, twee Amerikanen... een Australiër en een Indiër. Het klimseizoen in de Himalaya heeft dit jaar veel slachtoffers geëist. Alleen al op de Mount Everest zijn dit jaar elf klimmers omgekomen. In Turkije heeft de politie bij invallen in het hele land 20 verdachten opgepakt... die mogelijk banden hadden met terreurorganisatie IS. Volgens het Turkse persbureau Anadolu hadden de verdachten plannen om een aanslag te plegen. Bij de invallen zijn wapens gevonden. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken zei dat duidelijk is... waar en wanneer de aanslag gepleegd zou worden, maar hij wilde verder geen details geven.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 Het weer: het wordt een zonnige en warme dag op veel plaatsen tropisch, met temperaturen die oplopen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. De komende week wordt wisselvallig, met zon, wolken en soms pittige buien. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tom Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemorgen luisteraars van Zandvoort uh, Jazz, ZFM Jazz. Goedemorgen alle luisteraars wereldwijd. We hebben ook uh, fans in Taiwan, in Japan en misschien ook in China. Dat is dan een beetje afluisteren, denk ik. We begonnen met uh, Oosterse klanken, speciaal voor die fans uh, wereldwijd. Uh, dit was Youssef Latif op uh, sax met zijn nummer Ching Miao... van een album uit uh, 1961, Eastern Sounds... Uh,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 in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 wordt hier bijgestaan onder meer door de man uit Londen, de drummer Moses Poit. Maar het bijzonder is ook door een aantal tachtigers. Uh, de man die je net op de uh, uh, tenor sax hoorde is uh, Duncan Lamont uit Schotland, Greenock. Uh, maar op die uh, plaat van uh, Greg Vogt doet ook nog een andere tachtiger mee, Art Themen, uh, de sopraansaxofonist, 80 jaar. Een geweldige brug tussen oud en jong, denk ik, met deze plaat.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 De beat-scientist, zoals die zichzelf of zoals die ook wel wordt genoemd, een geweldige drummer, zoals ik al zei. Daar kun je hier een even stukje van horen. Uh, het nummer heet Butters Ass.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 Uh, het goede nieuws is dat uh, die Makaya McRaven te zien is binnenkort op uh, Naughty Jazz, denk ik. Dus uh, uh, daar gaat hij ongetwijfeld uh, deze superplaat, is echt een superplaat, spelen. Dus ik zou zeggen, als je die dacht op Naughty Jazz bent, gaan kijken. Het volgende nummer <coughs> gaan we naar Zweden. Uh, het S. björn trio. Uh, de pianist, ex-punker S. björn